Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Een groot illegaal feest gisteravond in Zeist. De politie kreeg meerdere meldingen van mensen die groepjes jongeren hadden gezien. Uiteindelijk bleek er een feest georganiseerd in de koelcel van een oud bedrijfspand. Voor de politie was het een makkie. Op Twitter zeggen ze dat er maar één uitgang was dus de meer dan 100 bezoekers... ...konden één voor één met een boete in de hand naar buiten. Ook zijn de DJ-spullen in beslag genomen. Bij een brand in een appartement in Delden in Overijssel zijn twee mensen omgekomen. Je hoort de brand weer. Ja, vannacht rond 1 uur kregen wij melding van een woningbrand aan de stadshagen in Delden. Daarop zijn wij uitgerukt en bij te plaatsen komen troffen wij een uitslaande brand in een appartementencomplex. Het hele complex moest vanwege de brand worden ontruimd, maar dat was door de rook nog best lastig. Bij rellen in Londen zijn acht agenten gewond geraakt. In de Engelse hoofdstad was gisteren een grote coronademonstratie. Ik ben vaccine. tegen de vaccinatie. Ik ben niet een been Ik ben so van mijn kinderen maar deze is niet een vaccine. Na het protest werden agenten bekogeld met flessen en andere voorwerpen. Drie mensen zijn opgepakt. En een Duitse aspergeteler, net over de grens, mist zijn Nederlandse klanten. We hebben normaalwijze zo'n 70 tot 80 procent Nederlandse klanten hier aan huis. En ativere, daar feit natuurlijk ook een hoop geld in de kassa. Ja, sinds kort moet iedereen die Duitsland in wil verplicht een negatieve coronatest laten zien. En daardoor blijven Nederlanders weg. De aspergiman verkoopt zijn spullen daarom maar over de grens. Het gaat niet om de nationaliteit van een asperges, het gaat om de smaak van de asperges. En we zijn ervan overtuigd dat ze mooi goed smaken. En voor goedkope tankstations net over de grens is dat natuurlijk geen optie. Daarom heeft een Duitse Pomphouder, nu een gratis snelteststraat bij zijn zaak gebouwd. Het weer, nu nog wolken, vanmiddag meer zon, gaat of 12 wordt het. Ook morgen regelmatig zon en nog een graadje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is bij Nanswaan bij de ANWB. Op de A7 van Zaanstad naar Den Hoever staat Fieder bij Hoorn Noord, 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 I'm as restless as a willow in a windstorm I'm as jumping as a puppet on a string I'd say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 De, de, de, weer, de temperatuur van het weer blijft uh, ver achter. En uh, misschien door een hoop uh, nummers gelinkt met spring te draaien... dat uh, de natuur het hoort en een beetje voortmaakt. Het tweede thema is uh, uh, een kleine herdenking van Louis van Dijk. Louis van Dijk die jaar 12 april 2020 op eerste paasdag uh, overleed...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 Yes, I've heard it before, and I've decided that spring it is a bore. Doctors now prescribe the tonic.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 sounds fresh when worn left crushed and torn like the love of fair I moan. some other spring when twilight falls we'll But let me find it's not true that love is blind. Sun shines around me, but deep in my heart, it's cold as ice. Oh,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 Op Bals, op uh, Bas. We gaan luisteren naar Swingtime in Springtime.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 Cling to this fear It's merely that spring will be